CFM Klassiek. U luistert naar CFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie, Ruud Jansen. Zondagavond, 7 uur. En dat betekent, dat weet u intussen, CFM Klassiek. En deze keer gaan we weer eens echt op de klassieke tour. We hebben de vorige uitzendingen. Uh, een aantal zijwegen bewandeld, maar vandaag gaan we weer echt klassiek, zoals dat heet. En we beginnen met een uh, symfonie. En die symfonie is van de heer Anton Brukner. De symfonie nummer 9 in d mineur En die wordt uitgevoerd door het Berlijn Philharmonisch Orkest. En de uh, dirigent daarvan deze keer is Sir Simon Rattle. Van het uh, grote uh, symfonieorkest met deze prachtige, het eerste deel uit deze prachtige symfonie van Bruckner gaan we naar de piano. En uh, de, op de piano wordt een stuk gespeeld van Frans Liest. En dat is op zich al een toer, want Frans Liszt schreef dingen die voor niet veel pianisten te spelen waren. Omdat het verhaal gaat dat de man zelf dermate grote handen had, dat hij dingen kon omspannen op de piano die voor een normaal mens niet te doen waren. Maar goed, de pianist die wij nu gaan horen, die kon dat kennelijk wel. Pierre Laurent Emaar heet de man. En hij gaat voor u spelen de pianosonaten in B mineur. S188 en het deel heet Andante Sostenuto... Van de piano gaan we naar de viool. En uh, we gaan van Frans Liszt gaan we naar Wolfgang Amadeus Mozart. En uh, van hem gaan we beluisteren het Viol de vioolsonaat nummer 18 in G majeur uh, KV 301. Het deel hieruit heet Allegro con Spirito. Dus dat wil zeggen, uh, met spirit, levendig en met spirit. Ja. Nou, viool Peter Shepard Scarvet en Roderick Chadwick speelt piano. Thank you. Van het toch wat lichtvoetigere werk van de heer Mozart gaan we nu naar Rusland. En gaan we praten over Dimitri Shostakovich. En uh, dat is toch wat, wat minder toegankelijke muziek, zal ik maar zeggen. Uh, ook van hem gaan we luisteren naar, een, uh, naar de viool. En wel in het uh, vioolconcert nummer 1 in A mineur. En daaruit uh, draaien wij de nocturne. En nocturne, dat is eigenlijk muziek voor de nacht. Hè? Rustige muziek, zegt men dan. Moderato staat er ook nog achter. En dat betekent zoiets als gematigd. Dus je moet het in een niet te snel spelen. Het is Opus 99. De viool wordt bespeeld door Nicola, Nicola Benedetti. En het eh, orkest is het Bournemouth Symphony Orkest onder leiding van Kiri Karabits. Johan Sebastiaan Bach, grote vernieuwer en een van de meest geniale componisten uit de klassieke geschiedenis, is nu aan de beurt. En van hem gaan we een uh, heel klein stukje draaien uit een keyboard partita, oftewel een piano partita, toetsen partita mag je ook zeggen, in bes mineur, eh majeur, sorry, bes majeur. En uh, het uh, stuk wat we eruit draaien heet uh, Prelude, nummer 1. En uh, dat wordt gespeeld door Sergej Shepkin Piano. En van Bach naar Ludwig van Beethoven is slechts een hele kleine stap in dit programma. De sonate voor piano en viool nummer 5 in F majeur is het stuk dat wij van Ludwig gaan eh, beluisteren. Het wordt eh, uitgevoerd door Ian Watson eh, op piano en Susanna Ogata die bespeelt de viool. Sonate voor piano en viool dus nummer 5 van Ludwig van Beethoven.